Bulgarije heeft verontwaardigd gereageerd op de weigering van Nederland om het toe te laten tot het Schengengebied. Premier Rutte zei gisteren dat het migranten illegaal de Bulgaarse grens kunnen oversteken. Hij wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt. De Bulgaarse president Radev noemt het een onaanvaardbare suggestie. In plaats van Europese solidariteit krijgt Bulgarije cynisme, tweet hij. Nederland stemt volgende week wel voor de toetreding van Roemenië en Kroatië...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 De politie heeft de man van 31 uit Tilburg opgepakt voor het witwassen van miljoenen miljoene euro's. Hij werkte als bankier voor criminelen en zou in anderhalf jaar tijd meer dan 7 miljoen euro aan zwart geld hebben witgewassen. De politie doorzocht een huis, een autobedrijf en meerdere garageboxen van de man. Daarbij werden negen dure auto's, horloges en een partij hars met een straatwaarde van ruim 6 ton gevonden. Het weer, het is bewolkt en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Het wordt maximaal 3 graden.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 In Noord-Holland zat bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A9 die me richting Alkmaar. Er staat een auto met pech tussen Amstelveen Veen en Badhoevedorp 8 kilometer. Je verliest 20 minuten reistijd. De rechterreishok is dicht. Op de A10 de ring amsterdam, tussen amsterdam Hemhavens en Landsmeer 3 kilometer met 10 minuten op onthoud.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 Haar das parti und er die Ik de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 Hoe ben ik in die platen gerold? Ja, Ik zocht op een, een baan, dat is heel simpel. Hè? Ja. Ik was jong, was een jaar of twintig. En uh, 1970 was het. En ik, ik werk. En uh, Er stond een advertentie in de krant uh, van CBS. Heette dat uh, toen al. CBS Camofoonplaten. Uh, daar heb ik op gesolliciteerd. Ik ben s'morgens naar Haarlem gereden. Ik woonde toen in Beverwijk. S'morgens in Haarlem gereden, gesolliciteerd in de platenperserij. En uh, stond middags achter die pers. Ja...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 Even leggen, op een rustige manier aan de luisteraars uit... platen persen. Hoe gaat zoiets? Ja. We praten over vinyl dan, hè? Hoe gaat zoiets? Ja. Je, je zegt het overigens juist. Want het, het, het gaat nog steeds uh, zo. Althans, uh, er worden nog steeds platen geperst. En dat is natuurlijk wel erg grappig in deze tijd. Van, van, van moderne techniek, cd's en, en alles via iTunes. blijft dat, dat medium blijft nog steeds bestaan. Maar, maar hoe werkt zo'n proces? Uh, het, het, het, nou, het is niet niet zo moeilijk... Um, uh,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 en ging later over naar het, uh, het grote hotel Funkler in de Kruisstraat in Haarlem. Dat is. waar nou, nu Albert uh, Heijn zit. Nu Albert Heijn, ja. Dat was toen een, uh, een heel groot uh, hotel waar. Uh,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 Dat is in 1963 gekomen. Ja. Uh, uh, aanvankelijk. Uh, ja, het, werd, het, werd, het was heel klein. Dat was een klein, klein bedrijfje, maar uiteraard wel, wel groeiend. Uh, men besloot in 1957, meen ik. Ja, 57, de fabriek uit te breiden, een moderne fabriek in, in Haarlem neer te zetten. Maar uh, omdat de zaak flink groeide, uh, had men uitbreiding nodig.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 De oude platen. Ja, de Millers. Ja, goed, hè? Leuk. We hey, dan praten we wel over die plaat. Je hebt net even gekeken. Vijftig jaar geleden is die op de markt gekomen. Je hoort het er niet aan af, hè? Ja, geweldige muziek, toch? Heerlijk. Heerlijk. En van Artone, natuurlijk. Uh, precies. Wat maken we reclame voor die zaak?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 Ging voor. Dus daar werden in twee werden daar LPs gepest. Met, uh, volgens, mijn informatie, volgens mijn informatie is dat uh, met 45 man zo'n beetje. 45, 45 man? 45 man werkte daar, ja. En die hadden lang niet uh, altijd de hele week werk. Zo. Dus uh, men zat ook heel veel in het zonnetje buiten... Uh,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 Stond. En dan uh, ging men pesten met die dingen. Maar ja, die hadden ook niet het eeuwige leven. Dus dan kreeg je de afkeuring van, van, van grampofoonplaten. Werd er nieuwe matrijzen in gespannen. Maar dan hadden ze er maar drie. En die oplagen was dan veel groter. Dus we deden ze toen, ja, dan moeten we toch die afgekeurde matrijzen. Maar weer dus de, de, de minst slechte werd matrijzen. En dan krijg je uiteraard wel... Een, LP's of, of platen met tikken en, en dat soort zaken. Maar ja, het is de beginperiode. Ken, ken je nog zeg met mensen... me dat het de charme van de, uh, van de gramofoonplaat is. Af en toe een tikje. Ken je nog mensen die uit Zandvoort... Uh, of namen die daar gewerkt hebben? Uit de, de Zandvoortse vestiging... Uh, weet ik alleen dat, dat de, de voormalige directeur daar uh, uiteraard een, een flinke vinger in de pappen. Dat was Peter, Peter Bouwens. Die heeft uh, dus later de directeur geworden van, van de Waardepool er ook. Продолжение следует... Uh, mensen van de, van de planning ken ik bijna... omdat die later ook in, uh, in Haarlem hebben gereden. Ja. Eigenlijk altijd in Haarlem. Weet, die, weet je wie? Die pendelde, pendel, dat was, was uh, geen borst. Zandvoortse namen die ik wel bij, uh, bij CBS tegenkomen ben. Tenminste, als dat allemaal Zandvoortse namen zijn... dat weet ik ook niet precies. Maar ik ken wel een paar Zandvoortes... in de naam Driehuizen, die, uh, die is, is wel bekend. Die kom je overal uh, tegen. Die kom je overal tegen. Paap heb ik, uh, heb ik uh, ook gezien. Uh, Brouwer uh, was, een, was een collega van mij... in de in de Ik weet dat Sonja uh, Vos Bos daar ook gewerkt heeft. Ja, maar die heeft misschien uh, in, in de Druisstraat gewerkt en niet in, in de Waardepolder. Dat zou, uh, of in Zandvoort. En, en een dat ja. zwemmer, werkte ja. ook. Dat, dat, dat, ja, en, dat. En, en er waren toch een heleboel Zandvoorters die daar betrokken bij waren met die platen. Ja. Um, goed, en dan op een gegeven moment, jij gaat in de Waardepolder werken, kom je wel eens artiesten tegen? In de Waardepol in, in de beginperiode dan. Maar dat waren meestal uh, de, de Nederlandse uh, artiesten die, die even binnenwipten om te kijken of, uh, of alles nog goed ging. En toen ik daar pas werkte was Sjaki was Schram. Die had daar een gigantische hit met het, het bekende glaasje laatje rijden. Dus die vertoonde zich daar nog wel eens. Uh, die zag er uh, toen iets anders uh, uit, uh, neem ik aan. Uh, uh, Als hij ja, nog leeft, nou, ik weet geen eens of hij leeft. Volgens mij leeft hij niet meer. Maar, uh, Lang haar. Nou niet Nee, nee, want het, ik meen dat hij vrij kort uh, krullend rood haar had uh, als ik me als ik me goed herinner maar, uh en die komt dan binnen en dan zit uh, Dagmusson, ja, Doshanaki. Dat, dat, dat, waren, dat waren artiesten ja, die hadden natuurlijk ook belangstelling voor het, het hele procedé. En het is natuurlijk als artiest ook geweldig om uh, het allereerste product eens dus even te horen. Je hebt dus, nooit handtekeningen spannend. aan ze gevraagd? Nee, ik heb nooit handtekeningen <laughs> aan ze gevraagd. Nee, nee, nee. In die tijd uh, hield ik me ook niet zo bezig met dat soort muziek. Ik was uh, langharig en zat meer in, uh, in Pink Floyd en Beatles en uh, dat soort zaken. En die gaven jullie ook uit? Of was nee, helaas niet. Dat baalde ik van stekken, want dan moest ik evengoed nog voor, voor een hoop guldens uh, LP's kopen. Van de ja, concurrent. Van de concurrent, ja. ja. Van welke artiesten hadden jullie nog meer staan in Artoon? Uh, in Artoon uh, had je natuurlijk vroeger de, de, de, de Nederlandse talen, of de Nederlandse artiesten. Uh, een oude corifee is uh, Eddie Christiani, uh, uh, onder andere. Die is dus, nou, bij de oudere luisteraars ongetwijfeld bekend. Grote, grote gitarist uh, ook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 Iets losmaken. Dat nou, is leuk zeg. Dat is uh, dat is heel grappig. Dus, uh, ja. dus jullie hebben nog een beroemde zand eigenlijk. Dat bedoel ik. Die, uh, nou, jullie, jij ook. Is, is, geen, is geen tegel van, maar nee. Ja. Nou, gaan we gaan weer even naar de muziek. To my little old shack I'd be just as I see As hell as a lassie If I were a king Wouldn't mean a thing The roof so tall with the riding on the wall It wouldn't mean a thing Not a dog only There's a queen waiting there In the rocking chair Blowing her top On a can of beer Looking all around And trucking on down I gotta get back To my shiny town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 uh, de eerste DJ van Nederland, Piet Velleman. Ja. En ik kijk naar die hoes en er staat een hoesontwerp Piet Velleman. Zo zie je maar. Het is toch wel heel apart, hè? Mm. Weer een plaat van Artone. Leuk. Uh, dus daarboven, deze stereo-opname kan ook monoraal afgespeeld worden. Mits moderne lichtgewicht pick-up wordt gebruikt. Dat is jouw werk allemaal. Dat waren, dat waren nog eens tijden. Nee? Ongelooflijk. Oh, geloof. We, we gaan, dames en heren luisteraars, we zijn in gesprek uh, met Nico Stammers, uh, uh, toch een ja, maar... grote kennis van het productieproces van platen eh, van de fabriek in Zandvoort tot natuurlijk de fabriek in uh, in en dan praten we over een uh, Artown platenmaatschappij Nico we hadden het over artiesten ja want jij vroeg me net wat welke artiesten zaten er bij, uh, bij Artoon? Uh, dat waren natuurlijk niet alleen de de Nederlandstalige artiesten maar uh, hele bekenden hele bekenden dus uh, uh, uh, chubby Checker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 Misschien heeft Frank zelf een andere broodheer gevonden. Ray Charles zat erbij. Chuck Berry zat erbij. En van de Nederlanders was nou ja, de genoemde Eddie Christiani. Shaki Schram. Johnny aan Rijk. En de onvolprezen ZZ. En de maskers. Bekend oh ja. natuurlijk van. Ik heb geen zin om op te staan. En Dracula. <lacht> hè? Ja. Ja, ja. Wat, <lacht> dat leuk, Wat leuk, leuk. Ja. Maar je zei net ook in het, <tus> het voorgesprekje dat we hadden. Je keek ook wel eens naar de concurrent.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 Dat is een gigaplaat geweest. Bridge over Troupled water. Simon o Garfunkel die overigens uh, in hun beginperiode nog in Haarlem hebben opgetreden. In De Waag aan het Spaarne. Waar Kobe Schreier op zondagmiddag uh, muziekmiddagjes uh, organiseerde. En aanvankelijk was daar alleen Paul Simon. Die heeft daar voor anderhalve man en een paardenkop wat, wat zitten zingen en, uh, en spelen. Voor een maar, biertje of zo. Als dank voor de overnachtingen die hij bij Kobe Schreier mocht. Uh, mochten hebben vol het volgende jaar daar, uh, daarop is hij teruggekomen heeft hij zijn vriendje meegenomen en dat was uh, uiteraard Art Garfunkel en dat was toen al het duo samen met Garfunkel nog steeds niet heel erg bekend maar ze zaten wel Sound of Silence te spelen daar, het is wel heel erg leuk om, uh, om te ja, weten denk dat ik het is toch ja, ja, ja, het is heel bijzonder hoe zoiets dan, uh, dan uitgroeit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 Ik heb begrepen dat onze zandvoerter Willem van Duin... die zat bij de commissie van jouw platenmaatschappij... dat die hem eigenlijk heeft binnengehaald. Omdat hij hem toevallig ontmoette ergens. En zei van, god, die heeft een aardige stem. Laat ik die maar eens gaan promoten. En dat is een wereldsucces geworden. Dat heeft hij goed gedaan. Ook hier speelt Zandvoort weer een buitengewoon belangrijke rol. toch leuk zoiets, hè? Is toch leuk. ja ja We gaan maar even terug naar de historie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 Dan pakte de, de, de G-borst naar nou het autootje. En die haalde dan Peter Bouwers weer in. En zo gingen ze naar de Zandvoort. Dus lopend, rijdend, lopend, rijdend. En die hadden een perfecte conditie. Ja, Wat bedenk leuk. het maar eens. Leuk hè? We gaan weer even naar de muziek. Uh. Ik hoor niets erop. Ja. Ik heb genoeg.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 Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Jij weet het toch niet koud? Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van jou.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 En die luistert natuurlijk naar ZZ Damaskus. En, uh, Ik heb genoeg van jou. <laughs> ja, precies. Maar nou, we gaan nog even door. En ja, dan zie je dat Nico Stammers nog een enorme kennis is. Want die zei meteen, oh dat is Bob Bouwer. Uh, Bouwer. Bouwer. Ja, pas Kijkt, op. Hè? Nou, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> geweldig. Uh, luisteraars, ja. we zitten te praten met Nico Stammers. En we praten over het verleden van de plaatsfabriek van Zandvoort, van Haarlem, van Artoon en... Uh, het is zo uniek, want eh, nogmaals, Nico, die weet er zoveel van. Nico, ik ga gewoon weer vragen, vertel verder over de geschiedenis. Ja, de naam van het, uh, het fabriekje, want het had ook nog een naam. Het heette oorspronkelijk Tempo of Sound. En dat was nog in de tijd van uh, toen het van die jongens van Bovema was. Uh, en dat werd Fugram. Uh, en waarschijnlijk is dat een samenvoeging van Funkler. Hè? Dat zo heette het hotel. En ook een, een platenlabel wat daar nog genoemd was. En een Platen. Zoiets bedenk ik nu zelf. Hoor. Ja. Maar lijkt, me, lijkt me heel logisch. hoor.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 Want ze wilden niet alleen de matrijzen vervangen, ver, ver, ver, ver, maar ook het hele blokken en, en het hele spul vervangen. Dus dat werd een ruzie daar iedere keer, van, van hier tot Tokio natuurlijk. En daar is dan uiteindelijk een stokje voor gestoken door de nieuwe bedrijfsleider. Die is langzaam maar zeker op de achtergrond. Hij maar even proces, het is een... niet alleen die platenpies, maar je moet ook een roes maken.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 dan had je nog wel eens, wel eens thuis, kwam je en dan een rare kras zat erin. Of, nou, het baal als een stekker. En dan ging je naar zo'n zo zo winkelier weer terug. Dacht, ja, die plaat zit een kras in, die wil, die, die, die wil ik niet. Ja, zul je er zelf wel eens zeggen. Nee, dat is in het fabricatieproces gebeurd, weet je wel. <lacht> en het, maar, hoezo fabrikatie? Ja, zei, meneer, u hoeft mij niets te vertellen. Ik, zeg, ik weet alles van de fabrikatie van gramofoonplaten. Zeg, en dit is duidelijke fabricagefout. U mag hem apart leggen. En dan, gaat u, dan geeft u hem terug aan de, aan, de, aan de fabrikant. Dan wacht ik wel op een andere. En, zo we, en toen dan was het meestal goed. En dan kreeg ik een nieuwe. <lacht> dus, uh, <lacht> dus, ja, dat, dus het had zijn voordelen. Voor ja, ja. dus hey, kijk, daar staat mijn naam in. In de spiegel. Ja, nee, dat, dat, dat, dan, dat dan weer niet. Dat, uh, <lacht> nee, nee, nee, zo gek was dat dan ook weer niet. Maar goed. Maar ga uh, verder, uh, Nico. Ja, nou ja, wat, wat kan je er verder van vertellen? Uh, CBS is, uh, is groter geworden. Ja. Veel groter geworden uiteraard... Uh... Artoon werd overgenomen. Eerst, CBS ging daarin zitten voor 50 Omdat het Columbia Broadcasting System is het dan in Amerika. CBS dat wilde zijn eigen repertoire ook gedistribueerd zien in, in, in Europa. En Arto ging daar een rol in spelen. En op een gegeven moment dacht CBS van nou het is misschien wel handig als we de hele boel inlijven.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 En die hebben dat overgenomen? Die hebben dat overgenomen. Want Sony had een, een, een eigen visie. Die, waren natuurlijk, die hadden natuurlijk hun apparatuur ontwikkeld. De, de Walkman hebben ze, hebben ze bedacht en zo. En die waren heel slim. En die zeiden van ja, als wij nou de afspeelapparatuur maken... is het misschien ook wel handig als we de hele artiestenstal... en al dat soort zaken ook in eigen PR. Dus dat werd een gigantisch bedrijf. En werden wij een, overgenomen. Maar je had ook nog een grote concurrent hier vlakbij. I.M.I. Uh, uh, was Yamaha. dat. En uh, bovenin natuurlijk weer, ja, ja. Ja. maar ja goed daar hadden wij we weinig last van natuurlijk zij hadden gewoon uh, andere artiesten dan wij maar wij hadden ook een gigantische artiestenstal je had, had strijzend natuurlijk en diamond en, uh, die zaten uh, allemaal bij eerder, jullie eerder wat melia jackson en, dat, en, en dat, dat zat allemaal bij uh, bij ons ja ja kon je wel eens een als pers zeggen van die plaat die mag ik die meenemen? Of had je een voorkeurbehandeling? behandeling? Dat je wij, konden, platen? wij konden elke maand uh, nou hoe moet ik even denken, ik dacht dat het 6 LP's waren voor, uh, voor 2,50 per stuk of zo. Ja, dat, uh, ja. later was dat en, met met de uh, CD's ook.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 In mijn schoolagenda schreef ik duizendmaal je naam. Op mijn opgelapt bed, je fotootje gezet en uren kijken naar de maan. O oh, mooie Nelly van der Heuvel, zou je nog verstaan. We waren vijftien ongeveer en we zaten in een bootje op het meer.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 Rijk de Gooier. Rob Harms, jij staat te genieten... Nelly van der Heuvel de uit de vierde klas. Jij staat te genieten van deze Ik vind het plaat. heerlijk. Ja. draaien is toch prachtig. Echt. Kijk, Nico Stammers tegenover mij, die bevestigt dat meteen. Ja, die af, zegt, dat. ja, die warmte van die vinylplaten <laughs> is toch heel wat anders dan een cd'tje.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 Uh, de directeur van Arcade loopt in, meen ik in Turkije uh, op vakantie. En die ziet ineens in een zaakje daar allemaal Arcade-LP's hangen. Alleen dat kon nog niet, want de releasedatum was nog niet geweest. Toen zijn ze dat uit gaan spitten en dat bleek dat deze meneer dan toch wel voor, uh, voor eigen gewin, heel slim... ...productie draaide en dat doorsluisde naar... Uh, ...ja, ja dat, is, dat, is, dat is ook gebeurd. En zandvoortig. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed. En die woont nu aan het boulevard waarschijnlijk? Uh, ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. was overigens een, een bijzonder aardige en sympathieke meneer. Was dat. Ja. Ja, maar ja, goed. Stille wateren, diep gronden, hè? Zul zeggen. We gaan nog even naar, heel gewoon naar een plaatje toe. Ja. Ja, wat, wat, wat kan je niet goed? Die twist. Ja, ik heb het nog meegemaakt. Uh, uh, Nico, wie was dit? Dit was natuurlijk natuurlijk. Ja, ja, ja, de, de onbetwiste twistkoning he, ja, heette dat. He? Dat was ook een, een, een enorme succesnummer. En dat was een gigasucces in die tijd. Ja. Ja. En, en ik hoorde net, want uh, ja, uh, iedereen die doet mee enthousiast. Er was nog een, een, een, een musical die ook uh, erg goed liep. Ja, dat is, nou is bijna een opera natuurlijk. He. Dat is de, de, de al onbekende West Side Story. Die had je ook. Ja, ja die hebben wij ook gepest. Ja. En, en heel veel platen. en we hadden het net over Waar de... praat je dan over als je zegt heel veel platen? Ach, dat zijn echt miljoenen. Dat is... Miljoenen. Ja, dat zijn miljoenen. Ja, ja, ja. Dat is... en die DM met je handje. Nou, niet in mijn eentje hoor, nee. nee. Maar nee, ja, je ging de hele dag door. Dat is, dat en dat is, werd dan geëxporteerd over de hele wereld. Dat werd de, voornamelijk door, door Europa ging dat. CBS ja. was, was eigenlijk de, de distributiemaatschappij voor, voor Europa. Overigens, die wedstrijd, we hadden het net over de kwaliteit en over tikken. Leuke is wel, op een gegeven moment uh, stond dat ding weer op allerlei persen.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 stond wilde je niet dat zaken afgekeurd werden. Want dat ging dan weer van je, van je loon af. Hè. Of, je, of die pest die moest stil. Dat, dat scheelde ook keer. Dus het was altijd een beetje van... Uh, nee, het kan wel door. En niks ervan stoppen. En ja, zeker. En nou, nou, dan kreeg je dat soort discussies. En er is wel eens wat vernietigd dus. Er is wel eens wat, wat vernietigd. En uh, iets wat, wat niet echt, uh, echt nodig was. Maar het meeste ging wel goed door. Hoor, want de kwaliteit was uitstekend... Uh,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 Ik wil er ook een... nog leuk over praten, dus dat, uh, dat is Die, Enorm bedankt voor je komst. Graag gedaan. Lieve luisteraars, fijn dat u allemaal heeft geluisterd. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als wij dat hier zijn. Volgende week gaan we praten met Peter Keller over Societeit Duistergast. En hoeveel Zandvoortes waren niet vroeger lid van Duistergast. Uh, aan zijn baan over de vestiging van uh, onder het Strandhotel, uh, uh, Kiever aan de Zuidboulevard en natuurlijk uh, het laatste moment in. Uh,